Het weer, vooral langs de kust nog een paar buien, maar later vandaag schijnt ook af en toe de zon. Het wordt vanmiddag een graad of 18. Morgen valt er nog een enkele bui, maar meestal is het droog. Dit was het Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de AMWB. In de Randstad files op de A12. Den Haag naar Utrecht tussen Noodorp en Zoetermeer. 2 kilometer na een ongeluk. En richting Den Haag tussen Woerden en Bodegraven. 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 luistert naar Zandvoort Luncht. Dagelijks live bij ZFM's tussen 12 en 2 uur. Een hele goede middag luisteraars. Welkom bij ZFM Zandvoort Luncht. Twee uur lang heerlijke muziek, actueel nieuws en uh, mede uh, dankzij mijn uh, sidekick, zo heet het uh, met een duur woord bij de radio. En dat is natuurlijk toetspaans. Spaans. Hi, hi, show. Goedemiddag allemaal. Goedemiddag. Uh, hoe, hoe was het buiten eigenlijk? Want we hebben nu een tijdje in de studio, dus ja, het, het is lekker weer, geloof ik. He? Ja. Ja, het zonnetje schijnt, het is ja. niet erg vreselijk warm of zo, maar het is zo'n 16, 17 graden. En ga, en ga jij ons straks uh, als het gaat om het weerberichten nog meer uh, goed nieuws meer? Uh, um, of zeg je uh, re redelijk? redelijk? Ja, wel. <laughs> we zien in ieder geval geregeld de zon. Dus Oké, okay, uh, nou jij bent het zonnetje in huis, dus wat dat betreft het, zit uh, het hier uh, al helemaal goed. <laughs> Of u, of u weet, luisteraars, waar, waar Sas van Gent ligt. Ik heb Rob de Nijs even gebeld. Die weet het uh, als geen ander. En hij kent ook een liefje daar, Annelies. Annelies, het Sas van Gent in Zeeland. Haar moeder, zei, mijn dochter wordt een ster en iedereen in Stas van Gent in Zeeland zei ja dat Anneliesje brengt het ver ze nam dansles elke morgen smiddags weer naar zangles toe en s'avonds speelde zij nog amateur toneel en wie zou gauw naar Amsterdam gaan. Een nieuwe groot, uitzonderlijk talent. Karela lag aan voeten. Zo zou het eigenlijk moeten. Voor die lieve kleine meid uit Sas van Gel. Annelies. Uitzas van Gent in Zeeland, talentenjacht, de prijs van het publiek. Haar hoofdrol bij, de amateur toneelclub, kreeg in de krant een daverende kritiek. Op de zang- en de balletschool werd ze ieder jaar weer nummer één. Een tweede met MacLaine of Barbara Streisand. En Annelies zou gauw naar Amsterdam gaan. Een nieuwe en groot uitzonderlijk talent. Karela, ga naar voeten. Zo zou het eigenlijk moeten. Voor die lieve kleine meid uit Sas van Gein. Ze was 18 en toen zou het gaan gebeuren. Maar iedere auditie werd ontflot. Ze liep jarenlang met haar talenten leuren. Maar nooit bereikte Annelies de toon. Maar ze kan niet terug. Naar Sas van Gent in Zeeland. Als figurante achterin het gedicht. Haar moeder zegt. In Sas van Gent in Zeeland. Haar eigen show staat morgen in Madrid. En overmorgen Londen. Of Zuid-Amerika. Dat is niet waar, maar niemand wijst haar achterna. Het s'avonds op haar kamertje mogen, verlangt ze zo naar huis, naar Sas van Gent. Mama belt, ben je mal, meid? Zo gaat het immers altijd. Je komt er best, je hebt zoveel talent. Ja, Rob de Nijs. Heb jij iets met Rob de Nijs doet? Uh, oh, da da da soms... da oh, sorry, dat mogen we natuurlijk niet vertellen, want dan <laughs> word je partner, <laughs> word je ja, nee. partner boos. <laughs> ja. Oh nee, hoor. Die is heel. Uh, nee. Oké. Nee, <laughs> okay. Goed, um, nee. Um, af en toe wel. Ja. Ah, ja, sommige nummers vind ik leuk en lekker op zijn tijd om uh, mee te zingen in te draaien. Hij heeft natuurlijk wel een hele herkenbare stem, die man. Hè? Ja, absoluut. Ja, ja, dat, maar goed, er zijn er heel veel mensen, vind ik hoor. Heel veel artiesten. Met, met een herkenbaar stem? Ja, absoluut. Zoals? Als je, Zoals? Oh, als je um, um, de Bee Gees of. Um, nou, dat is, dat is uh, telepathie. Of zie jij op het scherm wat ik voor heb? Ja, ik kan gewoon lekker meekijken. Ik <laughs> zal okay. lekker eerlijk blijven. Ja. Nee, maar ook als um, Phil Collins. Uh, daar hoef je maar één noot van te horen. En je weet meteen dat die persoon wat is, ja. je? Ja, heb je dat is, weet je? Dat vind ik heel, heel heerlijk. Uh, Karen Carpenter, he. ook, ook zo'n ja, dame. Die, ja, dat is uh, ook ja. zo iemand, ja. Ja, ja. ja. Nou, ja, Rob, uh, de wijze heeft uh, een, een carrière achter de rug, de CU tegen, want hij is nu in de 70. En, uh, ja, en toch weinig begon... nummer één hitsen. Ja, dat vind ik zo verpand. Volgens mij was Banger het eerste nummer 1 hit die, die scoorde. Ik weet niet of het het eerste was, maar in ieder geval wel een van de schaarste nummers, ja. ja. Banger Ja, daar was hij toen ook heel blij mee. Dat kan ik me nog herinneren. Ja, daarom dat het op nummer 1 kwam. Was het me uh, zo bijgebleven, ja, dat ik dacht van, huh, heeft hij nog nooit eerder een nummer 1 hit gehad? Dat vond ik heel bijzonder. Hey, maar uh, uh, jij kwam net aangerend uit de keuken. Ja. Ik denk nou, zie <laughs> comes Running to Me. En yeah. daarom draai ik voor jou speciaal van de Bee Gees, Run to Me. Oh. Someone has hurt you and calling you apart Am I unwise to open up your eyes to love me And let it be like they said it would be Me loving you, girl, and you loving me Am I unwise to open to Open up your eyes to love Am I unwise To open up your eyes To love me And when you've got nothing to lose Nothing to pay for Nothing to choose Am I unwise To open up your eyes nummer van de B.G.'s Run To Me, wat uh, ook zo uh, verdienstelijk werd uh, gebracht door uh, Anita Meijer samen met Lee Towers tijdens die concerten in Ahoy. Kan je dat herinneren? Toet, of, nee, je maar de, de, um, um, als je zo die naam zegt, dan denk ik van ja, wat zat daar zo'n mooie heldere stem bij. Ja, precies. Dat dus dat nummer ken ik wel van haar. Eh, morgen is het zaterdag. Heb jij dan zin om met mij even naar het park te gaan? Nou, gaan we meteen afspreken. Bij Zier Zandvoort met Imka Drommel. Uh, er ging duidelijk weer even iets fout luisteren, mijn schuld. <laughs> maar we gaan, uh, we gaan het goed maken met uh, Last Night in Soho. Dave D Dosy, Beginning in Ditch. Nou weet u allemaal, luisteraars thuis, hoe het er uh, afgelopen nacht in Sahoa aan toe ging. Ben jij wel eens in die konterijen geweest, uh, Toet? Of? Nee, nee. Wat is jouw verste reis ooit geweest die je op de wereld hebt gemaakt? Curaçao. Curaçao? Ja. Dat is een N-zwemmen. Anderhalf jaar geleden. Ja, rot Had je je B-diploma of je ja, C-diploma? C zelfs. Ja. Je C-diploma zelfs. Ja. Hey, en, uh, uh, want heb je daar familie op Curaçao? Of, nee, of was dat zomaar een, zomaar een vakantie? Oh, nee, het was al een jeugdroom voor mij om daar een keer heen te gaan. Waarom, uh, waarom per se Curaçao? Want je hebt natuurlijk ook andere Antillen. Ja, god, weet ik, puur op gevoel. Um, ja, nee, dat, dat klinkt misschien of wel. Of voor je ja, de c maar... van Sharon mooi klinken? Dat je zegt van nou... <laughs> ja, nou ja, goed, mijn geboorte namens Carla. Dus wat dat betreft past het dan ook nog wel. Ja. Nee, uh, uh, gewoon puur, um, puur op gevoel. Ik wilde de Pontjesbrug in Willemstad uh, uh, heel lang bekijken. Ja. <laughs> Vanaf het terrasje. Ja, ik, dat uh, me geweldig. Ik ga jou even meenemen naar het strand. Dat doe ik met Cliff Richard. Altijd goed. On the beach. Boss One you're gonna dance with Gonna dance with In gebeuren gebeurde het allemaal met Cliff Richard. Uh, ik, ik kijk even nog naar We hebben toch nog twee minuutjes voor Niels' reclame. Dus uh, Willem, Willem Bruist in de studio. Willem. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. ja goedemiddag. Goedemiddag. Ik, uh, ik, hoor, ik zat hier net rustig op mijn keuken achter het mengpaneel. Ik denk, wat begint er nou verdorie te Bruis hier? <laughs> nou, ik deed nog wel zo, ik deed nog wel zo voorzichtig. <laughs> Het bruiste, het mijn me mengtafel uit, man. Dat was gewoon. Ja, sorry. Ik kan het toch niet, ik kan het toch niet laten. Ja. Uh, yeah. ja, Willem, leuk dat je weer eens eventjes in de studio bent. Uh, uh, hebben we binnenkort nog iets te verwachten van jou? Uh, uh, ten aanzien van radioprogramma's. Of zeg je van nou, ik heb even een sabbatical. Een sabbatical. Een sabbatical. Ja, dat zal <lacht> iets Latijns zijn of zo. Ik weet het niet. Maar nou, nou, nou ja goed. <lacht> het enige wat ik, wat ik kan melden. Dat is uh, de nacht van september die vervalt. Uh, ja. Door omstandigheden. Uh, ik, uh, ja, af en toe dan bruis ik. En dan bruis ik mezelf voorbij. <lacht> Oké. Okay. Dus, uh, dus je moet even rustig aanbruisen. Ja, het bruistablet moet even aan de kant zeg maar. <lacht> Oké. Okay. En uh, ik ben behoorlijk druk geweest. Met, uh, met het hele paal zit gebeuren. En... Nou ja, ja, en je werkt niet te vergeten. Je, je, je werkt vaak bij de nacht en ontij. Want... Bij de nacht ontij en slecht weer. Ja, ja. ja, en, ja. Want uh, die, die, die, uh, die functie die je hebt, ja, die vraagt uh, s'nachts uh, vaak jouw allertie. Uh, ja, dat klopt. En, uh, nou ja, goed. De enige criteria toen op dat moment was: uh, je, niet, of je mocht niet bang zijn in het donker. Nou, dat ben ik niet. Dus, nou ja, toen had ik die baan. Ja. Maar, even alle gekken op het stokje. Ik, uh, ik, ik doe gewoon heel eventjes rustig aan en uh, ik kom wel weer. Wees gerust, wees gerust. Uh, alleen de nacht van september, die, die laat ik gewoon even schieten. Omdat ik uh, ja, even een beetje bij mezelf moet komen. En weer nieuwe inspiratie moet doen voor de nacht van oktober. Ja. En uh, heel eerlijk gezegd, ben ik, heb ik je al klaar? Oké. Okay, okay. Dus, ja, nou ja, goed. Ik wilde kijk, dus net een compliment geven dat ik het knap vind dat je even gas terugneemt. Maar je was alweer uh, lekker begonnen met voorbereiden voor oktober. Uh, ja nou ja. Ja, ja, nou ja, voorbereid voor oktober. Kijk, het is, het is natuurlijk een, een playlist maken. Dat, dat is, op zich is dat niet zo moeilijk. Uh, het is leuk, uh, je bent met muziek bezig en zo. En verder even helemaal niks, niks anders erbij. Ja, jij, jij zegt niet moeilijk, maar als je dus een reggae-repertoire wil opstellen... en je begint met Heintje, ja, dan, is, dan is het niet goed. Nou, als er reggae-versie is, wel natuurlijk. Oh. Ik bouw die aan <laughs> <tuk> Ja, nee, dat kan. Oké, okay, oké. Okay. Toet, ja. toet, toet, toet, toet vliegt nu in, uh, ja, in de vangreel. Ja, maar goed, dan is, het, dan is het in ieder geval... Oh, dat was vals, Jan. <laughs> Daar komen het geval, we nog op terug. Ja, dan is het in ieder geval uh, het ritme waar, waar je dan op moet letten, uh, ja. Willem, toch? Nee, dat klopt, dat klopt. En het is niet het eerste nummer wat je draait. Het tweede nummer moeten we aansluiten bij de eerste, enzovoort, enzovoort. Want ja. dan krijg je pieken en dalen in het programma in, Luisteraars, ga eens lekker in je stoel zitten. Neem een bakje koffie, neem een broodje, een pistoletje... een, een ander stokbroodje, het maakt me allemaal niks uit. Mag ook een broodje wezen. Zet je schrap, want hier komt het nieuws met toetspaans. Als het goed is hoor. Als de computer me niet in de steek laat. Dat gebeurt nog wel eens. Nee, hij het niet. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Toetspaans. En jawel, hij deed het ook echt nog, zeg. <laughs> uh, bier, braadworst en pretzel. En niet in de laatste plaats dirndel en lederhozen... ontbreken natuurlijk niet op het Oktoberfest in Zandvoort. Op zaterdag 19 september houdt Muziekfestival Zandvoort... voor de derde op van het jaar het Oktoberfest. En nu niet meteen roepen Oktoberfest in september... Want Willem Mendel van Namens de Organisatie. Ja, het traditionele Müncher Oktoberfest... begint op de eerste zaterdag na 15 september... en eindigt op de eerste zondag in oktober. Uiteraard zal muziek de boventoon voeren... en daarnaast alles wat men van een Oktoberfest mag verwachten. Ook lange tafels ontbreken dit jaar niet. De organisatie is al jaren blij verrast... dat vele bezoekers in vaste kledij komen... hetgeen de sfeer natuurlijk ten goede komt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 in de inmiddels in Zandvoort wonende zangeres Loana? Loana. Nee, Luna, sorry. In Duitsland geen onbekende, zal haar opwachting maken. Zij brengt een mengsel van opzwepende en vrolijke Caribische muziek. DJ Wilhelm ondersteunt het muzikaal. Uh, het, uh, het Oktoberfest is zaterdag 19 september op het Raadhuisplein wordt. Van Vanaf 6 uur zijn de tappunten en de eetentjes geopend en de toegang is gratis. Um, het is uh, na twaalfen met een bus dat er... Uh, sorry, ik begin even opnieuw. Het is net na twaalfen dat een bus met 57 asielzoekers... ...de koepelgevangenis voorbij rijdt. Zij worden daar tijdelijk opgevangen. De komende week komen in totaal 350 mensen naar de voormalige gevangenis. Enkele Haarlemmers hadden zich bij de koepelgevangenis verzameld... ...om daar de asielzoekers te verwelkomen. Een spandoek was aan de tralies van de gevangenis gehangen met... ...You are welcome. De asielzoekers werden in groepjes van zes binnengelaten... Om zich, ...om zich te laten registreren. Overhandiging van de aangepaste computer voor zeer jonge kinderen met een beperking. Deze computer wordt aangeboden door de stichting Lions helpen kinderen van de Lions Club Zandvoort. De computer is voor de peuters van de vroegbehandeling Baloo in Haarlem. Baloo is een peuterspeelzaal van de hartenkampgroep waar kinderen als onderdeel van het spelprogramma fysiotherapie, ergotherapie en logopedie krijgen peuters van Belou hebben allemaal een achterstand op het gebied van motoriek, het spreken en of de verstandelijke ontwikkeling. Maar zijn bovenal gewoon vrolijke peuters die net als andere kinderen willen leren en spelen. Dan het weerbeeld van vandaag. Vandaag schijnt het Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ah, dat is toch erg. Ik vergeet altijd al die dingen. Goed. Als je maar niet vergeet dat het gaat stormen regenen om nee, nee, nee. hier in sneeuwen. Nee, en dat, dat we dus dat de, de, kopen, de, maar... winter, de winterbanden weer om moeten gooien en zo. Ja, maar het is wel duidelijk dat jij alle techniek en alle jingles doet en ik dus niet. Um, goed. Vandaag schijnt de zon dus geregeld. Maar komt het ook weer tot buien? De Zuidwestenwind waait matig over land en vrij krachtig aan zee. En de temperatuur stijgt door naar een graad op 7. Vanavond en komende nacht is het wisselend bewolkt en is er nog altijd een buienkant. De wind neemt af naar Spak en draait naar het noorden en de temperatuur daalt nog ongeveer 12 graden. En morgen zijn er perioden met zon, maar in de ochtend is er nog een buienkant. De noordenwind waait matig en aan zee vrij krachtig en de temperatuur zal stijgen naar zo'n 17 graden. Zondag zijn er wolkenvelden, maar schijnt ook geregeld de zon. Het blijft droog en er waait een zwakke matige noordwestenwind. De temperatuur stijgt naar zo'n 16 graden en na het weekend neemt de wisselvalligheid weer toe met dagelijkse kans op regen of enkele buien. De temperatuur zal stijgen naar waarde tussen de 15 en de 17 graden, dus het blijft wel vrij koel cool voor de tijd van het jaar. En dat was hem, Toet. Jawel. Voor nu. Ja, Europa. voor nu. We straks om half twee natuurlijk weer een, een, een actuele versie van het nieuws. Een update mocht dat nodig zijn. En anders hoort u gewoon de herhaling, als het ware. Dus reeds. We, we gaan natuurlijk weer genieten van een stukje muziek. Ik heb gekozen voor een jazzy werkje van Annie Lennox. September in the rain. Oh, oh, oh, oh, tristeza voy a hacerte el amor con Ik con locura, dime que sí que tú volverás, en mis brazos Ik Puedas perdonar, porque ahora comprendí estando lejos de ti que te quería amar, abre tu corazón, perdamos la razón, besame amor, regresa a mí, dame una oportunidad. Voy a ser... Dit was Frank Galan. Frank Galan is verantwoordelijk voor ja, uh, nummers die een klein beetje lijken... op het repertoire van Julio Isaregios, oftewel Julio Iglesias. Uh, en Frank Loon die zingt ook nogal eens uh, repertoire samen met uh, da Dana uh, Winner. Dat is ook een, uh, een Belgische vedette. Een uh, uitstekende zongeres, overigens. Waar ik straks ook nog wel uh, iets van uh, ga draaien. Uh, uh, ik heb begrepen dat ik uh, kort nadat uh, het nieuws is geweest. verantwoordelijk ben voor uh, iets geheel anders. Namelijk het nummer, het speciale lied wat onze, ja, onze, onze sidekick uh, wil horen. En uh, nou dan moet ik even uh, uh, speuren naar waar die tuner ook weer staat. Want <laughs> het, is, het is wat dat betreft uh, uh, wel eens een doolhof hier uh, in, in de studio. Nee, ik, ik heb hem gevonden. Let op, luisteraars. Luister en huiver, dan moet ik eerst... Oh God, dat krijg ik natuurlijk ook weer. Het liedje wat nu aanstaat moet ik dan eerst weer uitzetten... want anders hoor je dat er weer doorheen. Dat is ook weer niet de bedoeling. Uh, het, is, het, is, het, is de, het is hectisch. Het leven van een technicus, luisteraars... gaat niet over rozen. Dat wil ik u maar zeggen. Er komt die. Ja, er komt ie. Het liedje van de Zuid op Ja, het liedje van de sidekick op ZFM Zandvoort. Nou hebben we vandaag als sidekick mevrouw Toet Spaans. Jawel. Uh, uh, net kwam er al een Spaans nummer voorbij. Het was niet van Toet. <laughs> nee, nee. Het was geen Toetje. Hè? Nee, nee. <laughs> maar Toet, wat heb jij voor nummer uitgekozen? Het gaat om jouw keus. Ja. Uh, het nummer van de sidekick. Het is eigenlijk niet mijn keus. Het is niet jouw keus. Want jij wil, jij wil uh, van de gelegenheid gebruik maken als sidekick om uh, te ageren tegen een bepaald repertoire. Oh, wat zeg jij dat? ontzettend netjes. Dat heb ik ingestudeerd. Ja. Willem heeft mijn hele cursus opgestuurd. Ik ben blij dat ik Want, hoe, het Hoe het zeg ik het op? Ik uh, u hoort het eigenlijk. Ja, hij, hij, hij heeft, hij heeft <laughs> uh, uh, samenspraak gehad met Jort Kelder. En nee, hij zegt juist: Als je nou op een speciale manier jouw uh, uh, zaken wilt aankondigen. dan uh, heurt het op een speciale manier ook gebracht te worden. En er wordt nou een vinger opgestoken, zo hoort het niet, Toet. Zo hoort ja. het Ik echt. deed buiten beeld, dus dan mag Zo hoort het echt niet te gaan. Nou, toet, vertel je eens een van de luisteraars: ja. welk ja. nummer, welk repertoire. zeg je even van. Oh, dat, dat zet mij eigenlijk zo hoog. Dat wil ik gewoon geschrapt hebben. <lacht> <lacht> <lacht> sorry <lacht> hoor. <lacht> <lacht> ja, het was heel erg. Ja, nou ja um, sorry, um, ik, ik dat... las dat wij um, uh, liedjes moesten gaan uitkiezen. Ja. En toen had ik echt zoiets van jeetje joh, Er worden al zoveel mooie nummers gedraaid. En uh, ik ga het even lekker anders doen. Ik um, ga nummers uitkiezen die ik vanaf nu gewoon nooit meer wil horen. Ja, maar, maar luister nou. Als stel je nou voor dat wij zo direct een telefoontje oh, krijgen. <laughs> dat wij zo direct een telefoontje krijgen van een of andere zieke dame uit Zandvoort... En die zegt. Het nummer wat jullie zojuist hebben afgelanceerd, is mijn favoriete repertoire. Ja, wat gaat er dan gebeuren? Een... Vertel mij nou eens even soepel, wat gaat er dan gebeuren? Dan, dan moet mevrouw op zoek gaan naar. Um, um... Uh, Spotify of uh, <laughs> een andere radiozender, maar niet... Bezig of gewoon even ergens een paar ramen gooien. dat is goed. Ja, dat mag ook. Van <laughs> mij mag heel veel. Ja. Ja. Hoe ja. kijk jij daar tegenaan, Willem? Want, want jij zit daar onpartijdig bij. <laughs> ja, hoe kijk, hoe kijk je daar tegenaan? Ik bedoel, kijk de Duits, Duitse taal en zo... dat is toch nauw verwant met de, de Nedersaksische afkomst uh, uh, die ik heb, zeg maar. Mm -hmm. En uh, ik zal me zo, uh, zolang je vegetariër bent, mag er op de radio... Uh, ik zeg maar Echt een zo. een speciaal programma komen met alleen maar slagersmuziek. Ja, ik zeg maar zo, ik, zin, ik zeg maar niks aan. op zijn tijd en m'n naam, toch? Uh, ja, ook. <lacht> ook. Maar uh, ik, zie angst, ik zie Toet met Angst en zie ik op die stoel zitten... want zij moet nu het nummer nog aankomen. Ja, ik ja. weet wat voor nummer er komt. En, ja. <lacht> en ik heb zoiets van... Ja. Dat is maar roffel, het is maar roffel. <lacht> <lacht> ik, uh, ik hoor van allerlei rare dingen, mijn koptelefoon. En uh, ik weet niet of dat, uh, of dat zo hoort... <lacht> Ja, tja, Goed, zo. Toet, um, toet. Gooi er nou maar in. Uh, mama van Heintje. Oh. Ach, ach, ja. ach, ach, dat zou jouw mama Ik helemaal waar. niet leuk vinden. Ja. Ja, hij... door. <laughs> ik heb hier zitten zwingen op mijn stoel, jongen. Dat hou je niet van. Die veren van die stoel. Die, helemaal, die gaan helemaal <laughs> achteruit van het zwingen van mij. Wat was dit een zwingend nummer, zeg hij? Dat is toch het. Ben... Nou, hou maar weer. Daar is uh, Staf Kimmerau, nee. oftewel Stevie Wonder, helemaal niks bij. Dit is gewoon. Dit is gewoon dat, dat zei ik net tegen Willem. Ik zei: als ik nog eens ooit op het land moet werken. En dan neem ik mijn draagbare radio mee. En dan draai ik alleen op mijn handje. Ja. <laughs> nee, nee, dat klopt. Dat zou ik ook doen. Ja. Yeah dat want, komt helemaal goed, want het is lekker op te trekken met ja, heintje. <laughs> Daar gaan jullie de broertjes van buiten samen. Ja, ja. ja. Uh, uh, nou, uh, jongens, we zijn, wel, het is wel gezellig hier vanmiddag, luisteraars in de studio, en dat komt zomaar omdat die die heerlijke muziek van toet, uh, uh, uh, mijn heintje, dat is. Ik ga meteen al die albums halen vanmiddag, want dat is, ik, die moet ik gewoon allemaal hebben. <laughs> ze, kijkt nu, ze kijkt me nu echt vernietigend. Ik ga straks echt de thermometer pakken hoor. ik moet het echt zeker weten. <laughs> ze, ze kijkt me vernietigend aan. Uh -huh. wat, wat, Neem nou, bijvoorbeeld, nee, nou, bijvoorbeeld dit. Ik. ik bouw dir een slag. doet het meteen met een, met een grote pot zout. Beetje zout op haar uh, potje. Nee, niet op de Oh, sorry. een <laughs> Beetje zout op de hand en dan likken. Oh. En, dan, en dan een slokje tequila. Ik, Want zo, zo niet likken! Zo hoor je tequila. Willem. Ja. Hi, Jork. <laughs> hm? Zo heurt het niet. Zo heurt het nee, niet. Jongen. Nee, zo heurt het niet. Nee, nee, nee. nee. Zo heurt het dat, niet. Ik heb nog eens even kijken op mijn klokje. Ik heb nog ongeveer zo'n twee minuten ruimte gaan. Drie. Hebben jullie nog suggesties dat je zegt... van nou, zo hoort het wel als ik het als volgende nummer instaat? Want ik, ik, ik, ik heb wel dat onduidelijk dat, dat, wat de mensen nou mooi vinden. Willem, jij, jij hebt dat volgens mij wel op een rijtje. Wat vinden de mensen zelf allemaal mooi? Nou, uh, dan uh, nou ga ik een Engels woord gebruiken. Ik geapprecieerd als er eens een keer was een Bob Marley gedraaid wordt. Bob Marley? Wie, wie is dat? Wie is, wie is Bob Marley? Vertel het eens even. Dat is, dat is die man met een knooptouw Knoop, in zijn hoofd. Kno knooptouw? Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Oh, oh, uh, Jij ja, op je pols Heeft hij ook, ja. ook, dat je zegt, heeft hij ook de welers? De welers, heeft hij ook... De, de, de, de, dus de welers, ja, is zeker. Is de, is ja. En dat, dat hij het altijd heeft over, over vrouwen die altijd lopen te janken en zo. Ja, nou, no woman, no cry Ja, dan. nou, dan gaan we dat draaien, leuk Ik gezellig. zeg het, ja, bless. Ja. Sluiten we het even het eerste uur mee af, luisteraars. No Woman No Cry, Bob Marley, dank voor het luisteren naar het eerste uur. Maar blijf hangen, tot twee uur zijn we er. En eet smakelijk als je nog moet lunchen, tot zo.